Van duizend stuks heeft de politie nu foto's online gezet... om de eigenaars te achterhalen. Dat zijn voorwerpen die een hele grote waarde hebben... of unieke nummers hebben, of inscripties... Uh, of die waar er waarschijnlijk maar één van is... omdat die voor iemand speciaal is vervaardigd. Dus het gaat echt om hele unieke stukken. Bij de inval bij de juweliers zijn vier mensen aangehouden. Ze worden verdacht van heling. Waarschijnlijk is een deel van de gestolen juwelen afkomstig uit kerken. Vorig jaar was er een golf aan inbraken in Noord-Hollandse kerken. De emir van Koeweit heeft het parlement ontbonden om de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. Het is al lange tijd onrustig in de golfstaat. Eerder had het kabinet van Koeweit al zijn ontslag ingediend na aanhoudende demonstraties tegen premier Saba, een neef van de emir. De oppositie beschuldigt hem van grootschalige fraude. De Europese Commissie doet onderzoek naar mogelijke kartelafspraken tussen vijf grote uitgeverijen en het elektronica-concern Apple. De uitgeverijen in Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zouden met Apple prijsafspraken hebben gemaakt om de concurrentie te beperken op de markt voor elektronische boeken. Apple verkoopt e-boeken voor de iPad en de iPhone. Een scheepvaartverkeer op de Nederrijn bij Inge is stilgelegd door de vondst van een vliegtuigbom. De bom was tijdens baggerwerk aan boord van een zandschip gekomen, zegt de politie. Het is een, uh, een, waarschijnlijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die uh, is duizend kilo uh, zwaar. En bij het lossen is die, uh, is die bom in het water uh, terechtgekomen. En in verband daarmee is dan het scheepvaartverkeer uh, gestremd. De explosieve opruimingsdienst is op de Nederrijn aanwezig om de bom te demonteren. De pastoor die werd geschorst nadat hij een mis had opgedragen voor het WK Voetbal in 2010... gaat weg bij zijn parochie in Opdam. Pastoor Vlaar wordt almoezenier voor het marinepersoneel in Den Helder... Voorafgaand aan de WK-finale in 2010 droeg Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. In het gebed vroeg hij om verbondenheid en teamgeest in het Nederlands elftal. Paul Vlaar stond 8,5 jaar aan het hoofd van de parochie in Opdam. Glenn de Boek vertrekt per direct als trainer van VVV Venlo. Dat heeft de Limburgse Voetbalclub bekendgemaakt. De Boek kwam tot zijn besluit na gesprekken met het bestuur en de technische staf van VVV. De club staat op de laatste plaats in de Eredivisie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 ANWB Verkeersinformatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 7 kilometer file. De rechterrijstrook is namelijk dicht. En een file bij Amsterdam op de A10 Ring West richting Zaanstad, tussen Afrit Haarlem en Knopend Koenplein, van 3 kilometer.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 Kijk op symfonietta.nl. Op 22 december is de uitreiking van de Stergouden Rookie 2011. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar StergoudenLookie.nl en stem.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De noodopvang van gemeentes voor illegale, die moest toch dicht? Hoe kan het dan dat er allemaal gemeentes zijn waar toch nog een soort noodopvang is? En straks gaat Jozef Asgari een appeltje schillen. Jozef, waar wil jij het over hebben? Ik wil het hebben uh, over de godsdienstvrijheid. Dat wordt gesteld door een, uh, Joël Voordewind, dat is een Tweede kamerlid van de en die zegt, ja, godsdienstvrijheid is de basis... van waaruit je kunt meten of een land democratisch uh, uh, zich inzet. En daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat godsdienstvrijheid één van de vele vrijheden is. En dat vrijheid van meningsuiting veel, veel, veel belangrijker is. En daar wil ik straks met, haar, met, met hem over gaan hebben. Oké, okay, dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we naar de noodopvang. We gaan praten over iets wat eigenlijk al twee jaar niet meer mag dat gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak geven. In 2009 beloofde staatssecretaris al Bayrak dat het Rijk dit zou doen... waardoor die zogenaamde noodopvang in 2010 overbodig zou worden. We kunnen maatwerk leveren. We zullen voorkomen dat mensen echt op straat uh, staan. En uh, de gemeente en het Rijk hebben hier echt twee jaar nauw op samengewerkt. En dat lukt die komende maanden ook nog wel. We zijn nu bijna twee jaar verder, maar wat Albarak wilde is nog niet gelukt. En dus zorgen gemeenten nog steeds voor noodopvang, terwijl het Rijk dat niet wil. Wanneer houdt die gemeentelijke ongehoorzaamheid eigenlijk op? Daarover ga ik zo meteen praten met een wethouder die aan noodopvang doet en een Kamerlid dat daar tegen is. Maar eerst vraag ik collega Peter Siebe wat er uit de steekproef kwam die hij deed onder gemeente met de vraag wat ze doen aan noodopvang. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de uitkomst? Nou, er zijn zo'n 21 plaatsen in Nederland waar zo'n noodopvang is, meestal middelgrote, grote steden. Daarvan hebben we er 13 gebeld en we hebben gevraagd... wat geven jullie, wat doen jullie, gemeentelijke organisatie... wat steunen jullie, in hoeverre steunen jullie de noodopvang? En daar komt uit dat die gemeenten in totaal dit jaar... ruim 3 miljoen euro uitgeven aan die zogenaamde noodopvang... van uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat gaat waarschijnlijk om ongeveer 500 bedden, net als vorig jaar. Dus het bestaat nog steeds. Ja, en op welke mensen gaat het? Wie worden daar opgevangen? Um, dat, nou even nog de top 3, misschien aardig. Leiden 1 miljoen, Utrecht 6 ton, Den Haag 4 ton... En de meeste gemeenten zijn daar open over. Maar sommige gemeenten, zoals Rotterdam, zitten niet in dit bedrag. Die doen het wat meer omvloerst. Die steunen bijvoorbeeld bedden van het leger des Heils voor noodopvang. En daar zit ook een groep van deze mensen. Om welke mensen gaat het? Nou, dat gaat vaak om uitgeprocedeerde asielzoekers... die hier geen verblijfsvergunning hebben gekregen. En, maar dan gaan ze tegen in beroep. En dan mogen ze hun beroep wel afwachten. Ze zijn wat dat betreft legaal in Nederland. Maar ze mogen geen dak meer boven hun hoofd hebben in een asielzoekerscentrum. En het kan ook gaan om gezinnen met kinderen. Nou, minister Leers wil daar wat aan doen. Die wil illegaliteit strafbaar maken. Maar dat wetsvoorstel moet eerst nog langs de Raad van State. Dus zover zijn we nog niet. En dan wil hij die mensen, als dat doorgaat, ook in vreemdelingendetentie kunnen zetten. Dus op dit moment zitten die mensen nog overal in Nederland. Oké, okay, we gaan daar uh, straks verder over praten met wethouder Everard van Utrecht... en Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen van de VVD. Mevrouw van Nieuwenhuizen, eerst maar even een eerste reactie. Wat vindt u van dit gegeven? 13 gemeenten waar 3 miljoen wordt uitgegeven? Nou, ik wist wel dat er gemeenten waren die er nog steeds moeite mee hebben om het beleid goed uit te voeren. Maar dat het zoveel zijn en dat het om zulke bedragen gaat, daar schrik ik toch wel van. U schrikt daarvan. Goed, voor we verder praten gaan we luisteren naar een reportage van Joke Adema... die een bezoek bracht aan de noodopvang in Leeuwarden. Ik voelde net een hele natte druppel op mijn hoofd. U ook? Ja, inderdaad. Want we staan buiten. Het is echt uh, hondenweer, zoals ze dat noemen. Ja, inderdaad. Het is uh, slecht weer na een prachtige periode. Het is nu echt herfst. Uh, het regent, het is koud, we staan met onze jas aan, we hadden ook wel een parapluutje kunnen gebruiken. Ik kan me zomaar voorstellen dat u blij bent dat u een dak boven uw hoofd heeft als u thuis komt. Uh, dat ben ik zeker. Ik uh, heb een prettig huis en uh, de kachel brandt daar, dus inderdaad, daar ben ik blij om. Nu staan wij voor een deur en daar kunnen mensen terecht die geen dak boven hun hoofd hebben. Het is de deur van de stichting Response en die stichting vangt uh, uitgeprocedeerde asielzoekers op. Daar bent u niet zo blij mee, geloof ik. U bent hartstikke tegen. Uh, ik ben hartstikke tegen de financiering, ja. Laten we naar binnen gaan en uh, dan gaan we eens kijken wat ze binnen aantreffen. Dat maar dat gaat niet door. Ik kan niet praten met de cliënten van de stichting... omdat hun identiteit beschermd moet worden en het ligt allemaal erg gevoelig. Toch wil ik graag weten hoe die mensen leven. Na stad en land te hebben afgebeld, kan ik terecht in Wageningen. Hier in Wageningen is zo'n noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers... En hier in een uh, oud kraakpand, daar wonen een aantal mensen die uh, zijn ondergebracht door de stichting Vluchteling onderdak. En we gaan hier uh, op bezoek bij de familie Rahimi. Goedendag. Goeiedag, ik ben Rahimi. Joke Adema, Radio 1. Dank u wel dat u me wilt ontvangen. Ik krijg even het huis te zien. Dit is de keuken. Nou, het is een... Uh, nou, best wel een grote keuken. Ja, ja. dat is het beste doen toch? En, en de meubels en dergelijke, heeft u ook allemaal gekregen? Ja, dat hebben we ook gekregen. Allemaal van uh, vrienden en uh, families van... Uh... Ja. Van, van vrienden, zeg maar. Terug naar Leeuwarden, want daar barst een discussie over de financiering van noodopvang los. In het aanloophuis, uh, aan de tafel, de koffietafel, want we hebben allemaal een lekker bakje geurende koffie voor ons staan. Heel, uh, nou ja, gastvrij uh, voelt dat wel zo. Ik zou eerst wel eens willen weten, wie zit hier nou eigenlijk? Uh, mijn naam is Harry Bevers en ik ben uh, raadslid uh, voor de VVD in Leeuwarden. En tegenover u zit... Gerbe Hoogterp, gemeenteraadslid Paul GroenLinks. GroenLinks en de VVD. Het is een poosje geleden hier zo geweest dat er uh, moties zijn ingediend... om te zorgen dat de financiering hier rond zou komen uit eigen middelen. Ja, GroenLinks, uh, ik heb die motie ingediend. We hebben die motie gemaakt en we hebben geprobeerd... om dat draagvlak uh, voor te krijgen in de gemeenteraad. En u bent dan uh, zo'n partij, meneer Bevers van de VVD... die zegt, wij doen er niet aan mee. De opvang van uh, uitgeprocedeerde asielzoekers is een... Uh... Is een rijkstaak. En bovendien is er afgesproken dat uh, de opvang per 1 januari 2010 zou, zou stoppen. Meneer Hoogterp, dit mag helemaal niet meer wat hier gebeurt. Men heeft gezegd, inderdaad, uh, het kan, het hoeft niet meer. Hè? Eigenlijk heeft men gezegd, het hoeft niet meer, want we hebben alles geregeld. Nou, in de, in de werkelijkheid blijkt het niet een sluitende aanpak te zijn. Hè? En blijken er toch mensen tussen schip te vallen. En ja, dan heb je de keus, laat je die mensen daar staan of niet. En dan denk ik, dan... Nou, pakken wij hier in Leeuwarden onze verantwoordelijkheid? Nee, want in principe kunnen alle uitgeprocedeerde uh, asielzoekers... kunnen een beroep doen op het uh, centrum in Ter Apel. Daar kunnen ze uh, opvang krijgen en kunnen ze begeleiding krijgen bij terugkeer. Ja, maar ben je wel eens in Ter Apel geweest? Lang niet iedereen wordt begeleid naar Ter Apel. Hè? Mensen worden dus ook gewoon bij de asielzoekcentra... worden mensen gewoon letterlijk soms op, uh, op straat gezet. Op straat komen te staan. Daar kan de familie Rahimi uit Afghanistan over meepraten. Ik kwam in 2007 op de straat... Van ADC asielzoekerscentrum En uh, door dat hadden we geen uh, huis. Het is hier niet uh, heel erg warm. Nee. Uh, maar ik hoor dat er ook iets met de verwarming aan de hand is. Ja, klopt. Uh, nog steeds olieverwarming. Dus we uh, moeten uh, elke twee maanden of maandje moet, uh, olie bijvullen. En, uh, en bij de olie moet ook water. Dus we uh, moeten elke twee weken de water bijhouden. Dat we uh, ook genoeg water hebben. We lopen even naar beneden. Want we gaan even kijken hoe het olie- en water aanvullen werkt. We goed vasthouden. Ja, een oude kelder. Dus hij moet nu bijgevuld worden. het ja. Hier. Hier ook opdraaien. Het is een ja, klein uh, keldertje. en het ruikt ook echt naar kelder hè? Ja, ja. In de zomer als de verwarming niet aanstaat dan lekt het hier en ja. dan staat het helemaal blank en dan moet u elke keer het water naar buiten brengen. Ja, klopt. dat gaat ook geen waterpomp. Ook de raadsleden in Leeuwarden kennen verhalen als die van de familie Rahimi. Dan is het gewoon het principe van de zorgplicht. Als er mensen zijn die in Leeuwarden zijn en zichzelf niet kunnen redden, ja, dan moet je ze ondersteunen. Want anders dwing je de mensen om. Uh, in hun wanhopige toestand dingen te doen. Die, ja, dan gaan mensen of in de illegale prostitutie... of gaan een straatroof doen of, hè, of een winkeldiefstal, noem maar op. Gewoon de normale route via Ter begeleid naar vertrek... Uh, dan hoeven die mensen hier ook niet op straat te zijn. Wij, wij moeten dat niet op deze manier oplossen. Terug naar Wageningen, want daar is het een stuk behagelijker... nu de verwarming aanstaat. Ja, daar ben ik heel blij mee. dat ik Tenminste in Dakar zijn mensen die hebben dat niet een reportage van Joke Adema. We praten verder met VVD-woordvoerder Asielzaken Cora van Nieuwenhuizen... en met wethouder Victor Everhart uit Utrecht, mevrouw van Nieuwenhuizen. Ja, waarom moeten we er toch mee stoppen? Ook al zegt, uh, zegt meneer dat het is gewoon nodig. Nou ja, omdat het natuurlijk echt gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat betekent dat die mensen een zorgvuldige procedure hebben gehad... waarvan aan het einde dan is gebleken dat ze geen recht hebben op verblijf in Nederland. En die moeten dus gewoon terugkeren naar het land van herkomst. Maar ze mogen in hoger beroep, ze mogen uh, tot die tijd hier zijn dan moet je ze toch ook uh, onderdak bieden, zou je zeggen? Nou, dat gebeurt ook, want uh, dat zijn de zogenaamde vrijheidsbeperkende locaties... Hè, die echt gericht zijn ook op de terugkeer. En die heb je niet alleen in Ter Apel, maar die heb je ook... bijvoorbeeld in Vught uh, is er pas uh, een maand of vier een nieuwe geopend. Er zijn speciale gezinslocaties in Katwijk en Geelze. Daar kunnen ze dus, allemaal dus naartoe, deven... zegt u? Ja, mits mensen wel zelf meewerken aan de terugkeer. En als je dat niet doet, als je zegt van... ja, uh, ik wil hier gewoon blijven, kosten wat kost, ook al weet ik dat het niet mag... ja, voor die mensen is geen opvang. Nee, meneer Everhart, in Utrecht. Uw gemeente geeft zes uh, ton uit aan noodopvang. Waarom doet u dat? Omdat dit uh, gewoon een uh, probleem is wat wij in onze stad uh, tegenkomen. En een vraagstuk is, uh, waar wij vinden... Ja, we willen ook werken aan die terugkeer. Dat mensen terug kunnen keren naar hun eigen land. Maar dat kan je niet als mensen op straat uh, die verkeren. Nee, maar ze kunnen naar Vught, ze kunnen naar Katwijk, ze kunnen naar Geelserijen, hoorde ik net. Nou ja, de praktijk, en dat uh, laat u rapportage ook uh, mooi zien, wijst toch anders uit. Uh, wij zien dat inderdaad uh, heel veel mensen vanuit het Rijk toch weer op straat belanden. Die komen wij in onze stad tegen. Andere zaken, tot inderdaad als je casus aanbiedt, uh, is nog maar de vraag of ze in zo'n VBL terechtkomen. En als, als dat zo VBL, als, dat is? Dat is de, dat vluchtelingenbewaring ja. En als ze daar al kunnen zijn, worden ze na 12 weken eventueel wel weer op straat gezet. Nou, dat is een constante stroom van mensen die uiteindelijk op straat komen. En de kern is: als je inderdaad wil werken of aan die statusverlening, want dat gaf uw rapportage ook aan, tot mensen nog in zo'n procedure zitten. of wil werken aan hun terugkeer, dan moet je met ze in contact zijn. En dat lukt niet als ze alleen maar op straat leven. Nee, mevrouw Van Nieuwenhuizen. Nou ja, kijk, het frustreert natuurlijk geweldig het terugkeerbeleid... wanneer je mensen die geen recht op verblijf hebben... hier toch weer op gaat vangen. Want het gaat dan natuurlijk toch gewoon om mensen die er zelf voor kiezen... om niet mee te werken aan die terugkeer. Want die paar gevallen waarbij ze echt niet uh, terug kunnen... daar heb je een systeem voor van buitenschuldverklaring, heet dat. He, als je echt kunt aantonen dat je niet terug kunt... dan kun je zo'n verklaring krijgen. En dat op zich geeft dan ook weer recht op een verblijf en op onderdak. Hm. En verder kan je terecht in Vrucht, Katwijk en Geelserijen, zegt u. Ja, precies. Ja, meneer Evert. Nou, dat is dus niet de praktijk. Laat dat even helder zijn. Nee, omdat Daarnaast mensen daar zelf ook, niet voor kiezen. Nee, dat, dat, wij worden ook als, als gemeente soms in uh, proced, juridische procedures... rond de wet maatschappelijke ondersteuning... worden wij verplicht om mensen op te vangen. Uh, kinderen met jonge gezinnen is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van... En er is geen sluitende aanpak, omdat er een constante stroom is... van mensen die toch weer op straat belanden... die of nog in zo'n juridische procedure zitten... dan wel inderdaad ja. op medische titel of andere Nee, Ja, maar titels. dat zijn dan reguliere procedures. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Uh, dat zijn, het zijn uitgeprocedeerde asielzoekers... die dan vervolgens met reguliere uh, procedures proberen... om nog een vergunning te krijgen. Maar er staat wel vast dat ze geen recht op asiel hebben... Ja. en dat ook niet zullen krijgen. Want meneer Everuit, uw gemeente heeft pas met de grote vier steden... een brief geschreven aan minister Leers... En daarin vraagt u om een medical short-stay regeling voor mensen die ziek of uh, getraumatiseerd zijn. Waarom is dat nodig? Nou, kijk, als je met deze mensen inderdaad uh, aan de slag wil gaan om ze te laten terugkeren, dan moet je inderdaad uh, dat ook echt kunnen gaan doen. Als daar inderdaad medische vraagstukken zijn, of tot ze zo geestelijk in de war zijn, tot daar gewoon <coughs> niet aan gewerkt kan worden, moet je ze eerst op die manier uh, uh, ja, opvangen. Ja. Om vervolgens in een vertrouwde setting, en we hebben daar gewoon ook mooie voorbeelden van, ik wijs alleen maar naar het perspectiefproject waarbij jonge asielzoekers inderdaad op een goede begeleiding inderdaad uh, inzicht hebben... en ook met ze werken naar hun terugkeer. Ja. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd. Nou, dat zijn uh, echt gezamenlijke projecten waar je zegt van... ja, dan pak je het vraagstuk ook okay. echt aan. Mevrouw van Nieuwenhuijzer, zou u daar voor zijn? Nou, nee, want uh, het, voor, of het nou medische problemen zijn of niet... het geldt voor alle mensen zo. Als ze meewerken aan die terugkeer... dan wordt er gezorgd voor uh, fatsoenlijke opvang... Nee. ook als daar medische verzorging bij nodig is. Wat gaat u nu doen, nu u dit weet? Nou, ik, uh, ga hier, ik ben toch wel geschrokken van deze aantallen... en van de geldbedragen die ermee gemoeid zijn. Dus ik ga hier schriftelijke vragen over stellen aan minister Leers. En uh, wat moet de antwoord daarop zijn? Dat hij doorgaat met de sluiten? Ja, dat hij erop toe gaat zien dat het rijksbeleid uitgevoerd wordt. Ja, meneer Everhard. Ja, nou uh... ja... Zoals uh, staatssecretaris Al-Bayrak al aangaf in uw reportage is van het kan alleen als er inderdaad op rijksbeleid een sluitend systeem gaat komen. En u zegt dat is er nog niet. En dat is er niet en we zien gewoon in de steden en het is uh, uh, inderdaad in die, al die steden wordt die, dat vraagstuk zo nijpunt. Uh, wij, wij maar daar maar heel dat komt omdat u de gelegenheid op. biedt. Dat ja. geeft mensen valse Kijk, hoop. Dit wordt een herhaling van zet en onze tijd is op. Dus ik ga u beiden hartelijk danken. En wethouder Everhard van Utrecht en Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen van de VVD. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan.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 met We All Go Back Where We Belong. Nee, er vandaag ons appeltje. Dat is vandaag Jozef Ascari, publicist en docent aan de Avans Hogeschool. Jozef, jij wil het hebben over godsdienstvrijheid. Vertel. Ja, dat klopt. Zowel voor de wind. Hij is, hij is Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Hij heeft een reformatorisch dagblad geschreven... dat godsdienstvrijheid de graadmeter is van, van de Arabische Lente. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik denk dat uh, wat zij vergeten is dat de vrijheid van meningsuiting. en dus de persvrijheid. dat is het allerbelangrijkste pijler voor, voor het democratiseringsproces in de Arabische wereld. Bovendien, ik weet niet of deze meneer dat weet. de, de allerbekendste Arabische dictators, Mubarak inclusief. en Yasser Arafat, zijn met een christenvrouw getrouwd. Dus de hele godsdienstvrijheid is daar echt geen issue. Al heel lang niet meer. Nee, nou, dat is een hele duidelijke stelling. Jo, voor de wind, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Askari, vindt uw nadruk op godsdienstvrijheid niet zo nodig eigenlijk? Ja, dat vind ik heel erg jammer. Want juist een kenmerk van een ware democratie is dat het ondersteund wordt door een rechtsstaat... en dat het meer inhoudt dan de 50 per 1. Oftewel dat het rekening houdt met minderheden in het land. En in het Midden-Oosten zijn er nogal wat minderheden. Als het gaat om de christenen daar in Egypte is dat zo'n beetje 10 Dus dan gaat het om 8 miljoen mensen... En we zien nu na de omwenteling en de revolutie. Ik kom er net vandaan, ik heb op het Tarierplein gestaan. Maar je maakt het dat, zo religieus, hè? Dat de he? onderdrukking, maar even de zin afmaken. Dat de onderdrukking ja? sinds de revolutie, sinds februari, alleen maar erger is geworden. <kheem> en als we nu zien dat de moslimbroederschap straks daar samen met de salafisten de meerderheid krijgt. Ik heb ze gesproken. Ja. ja, dan maak ik me grote zorgen over respect voor de minderheden. Okay, maar, dat, maar dat zie je in alle Arabische landen gebeuren. Dat was te voorspellen. In Marokko heeft afgelopen 25 november een islamitische partij ook gewonnen. In Tunesië heeft ook een islamitische partij ook gewonnen. In Libië zijn er ook heel veel die op de islamitische partij gaan stemmen. Er is niks nieuws aan. Het gaat erom over die godsdienstvrijheid. In de Koran is er een hele soera gewijd aan de godsdienstvrijheid. Dat wordt benadrukt. Dus alle moslims die moeten zich houden aan die godsdienstvrijheid. Dus de mensen van het boek worden ze genoemd. Christenen, joden. Daar moet je van, met je poten van afblijven, Die moeten zelf weten waar ze in geloven. Dat geldt ook. Nu in het land van de Assad, waar nu een revolt gaande is. Uh, mijn punt is, ja, is wat hij doet, is maakt heel religieus. Kijk, ik ben met u eens, hè, dat dictatuur van de meerderheid moeten we niet hebben. Moet ik daar even op reageren? Ja, mag. Ja? Ja. Over, de, over de Koran? Ja, er staan tek teksten tegenover die bijvoorbeeld de doodstraf zetten op het feit als je je bekeert van de islam naar het christendom. Staat het in staat de Koran? Straf op om te, staat, staat het in staat op, de Koran? Ja, dat staat ook in de Koran. Waar, waar staat Laat het in de, de, de Koran? Al... Laat me nu voor dat... de wind even uitpraten, <laughs> okay. ja. Nou, we hebben daar ook gesprek over gevoerd met een moslimbroederschap die bij sommigen nogal ja. als gematigd uh, bekend staat. Maar ook hij erkende dat er zeker doodstraf ook onder de moslimbroeders straks de doodstraf zal staan op naar het christendom. En ook hij zegt dat het uh, lastig zal zijn voor een, een, een, een christen uh, uh, man te trouwen met een moslim vrouw. Andersom mag het wel. Uitbreiding van kerken vond hij niet nodig, want er waren al genoeg uh, christenen. Dus daar maak ik me hele grote zorgen over. Aan de ene kant hebben ze een mooi beeld over uh, godsdienstvrijheid. Daar heb ik hem ook naar gevraagd. Maar als je dan doorvraagt naar concrete punten, ja, dan uh, krijg je dit soort teksten toch heel hard terug. Maar uh, één, één ding moet je goed begrijpen. Ik verdedig niet die moslimboederschap. Ik verdedig ook niet de islamisten. Ik heb daar zelfs een hekel aan hun opvattingen. Maar ik vind wel. Er is jarenlang vrijheid van meningsuiting onderdrukt. En nu zie je dat die hele burput opengetrokken wordt. en alles wordt religieus gemaakt. Dus dat is het hele gedoe die strijd tussen de kopten en de moslims. Dat is echt opgeklopt. Want jarenlang hebben die uh, moslims en christenen... gewoon vreedzaam samen kunnen leven. Wat ik denk, wat daar nu aan de hand is... is dat die mensen moeten leren... respect hebben voor diversiteit. Leren echt tolerant te zijn naar de ander. En als iemand uh, van de islam wil afstappen... dan is het echt een middeleeuwse praktijk... om te zeggen, we gaan die, die man of vrouw vervolgen. En iets anders. Ja, maar, ik ben ja. er ook in Egypte ja, geweest dan zes dan weken lang. En ik heb ook geen kruisbestuiving gezien tussen moslims en christenen, maar dat heeft te maken met het conservatisme Gehalte. Dus ze zijn ontzettend traditioneel. Maar even, even meneer Voordewin, naar die ja. nadruk die Youssef legt... op het feit dat het meer gaat om het respecteren van verschil... dan ja. om, het, uh, om, om die godsdienstvrijheid. Juist. Heeft hij daar niet een ja. punt? Nee, maar daar hoop ik natuurlijk uh, van harte op. En daar hopen de kopten natuurlijk ook op. Maar als je dan de teksten hoort... die de moslimbroederschap op dit moment uitspreken... en daar moet je wel een beetje over doorvragen... want ze weten dat ik een, een Westerse uh, parlementariër ben... maar dan krijg je toch teksten eruit... Uh, dat er inderdaad de doodstraf staat op bekering. Als je kijkt naar een, inderdaad een democratisch verlopen verkiezingen in de Palestijnse gebieden met de Hamas. En je ziet wat Hamas met die democratie gedaan heeft. Namelijk met geweld de Fatah uit de Gaza hebben verdreven. En ze zijn mensen van zevenhoog naar beneden gegooid. De Amnesty-rapporten liegen er niet om. Hoe daar met minderheden worden omgegaan. Christenen zijn vermoord en verdreven uit de Gaza. Ja, dan is het toch heel logisch dat je nog steeds zorgen maakt... Ook over die democratie, want een democratie zonder rechtsstaat kan opnieuw ja, leiden maar, tot een dat, dictatuur. Maar dat geldt toch ook voor die moslims die afwijkende meningen hebben. Die worden toch ook in een cel gegooid. Die worden toch ook gedood. Die worden toch ook met tanks ingereden. Ja, Ze maken toch die, die tanks. maken. het geen verschil of je nou christen bent of moslims. En de christenen die vluchten, die vluchten niet omdat zij zich gediscrimineerd voelden. Maar omdat het gas uh, elders groener is. Omdat zij een beter perspectief kunnen hebben. Ik zou dat ook doen. Ik zou ook Egypte ontvluchten en elders beginnen. En tuurlijk, ik ben het met u eens dat u zegt. Dat er zijn misstanden, die moeten we niet ontkennen. Maar ik vind wel dat u ontzettend de nadruk legt op die godsdienstvrijheid. Terwijl ik denk, volgens mij is die wel goed gewaarborgd. Alleen moet er heel veel mensen zijn die dat ook benadrukken. En het feit dat moslimbroederschap zo populair is, ja, dat wisten we al jarenlang, omdat die ontzettend onderdrukt is geweest. Ja, maar daar waar uh, moslims of anderen uh, verdrukt worden, daar ziet u mij aan uw zijde. Daar kom ik ook op voor de Oeigoeren als het bevaart, be bijvoorbeeld gaat in China. Maar wat ik zie is, uh, daar waar de moslim dominantie is, daar waar de islam als belangrijke leidende factor is in een land, bijvoorbeeld nu weer in Libië, daar zien we de sharia-rechtbanken terugkomen, de polygamie komt terug, uh, de rechten van de vrouwen worden onderdrukt en de rechten van minderheden worden onderdrukt. Ik heb een vrouw ja. in de ogen gekeken, die ja. haar man was vermoord, mm -hmm. keel doorgesteld, omdat er een paar maanden geleden een salafist ja. uh, de, de kerk had aangevallen. Ja. ja, dat soort dingen gebeuren nu ja. met regelmatig ja. de klok. Maar die rotte appels, die zijn er, en die moeten we ook bestrijden. Maar ik vind het te ver gaan om te zeggen... dus is de gastische vrijheid uh, de, de gaat meten. Ik denk dat de respect voor diversiteit, de tolerantie... de vrijheid van meningsuiting, dat zijn de, echt, de echte pijlers. En we moeten af van het religieus maken Maar Jozef, Jozef waarom, waarom ben je daar zo tegen, tegen dat religieuze nadrukken? Nou, ik denk dat het ontzettend opgeklopt wordt. Ik denk... Uh, ik ben meer voorstander om te kijken wat ons bindt. Dus dat, die, dat mensen ophouden te zeggen dat ze in eerste instantie christenen zijn en dank Egyptenaar, maar dat ze eerst eh, eh, eh, zichzelf zien als Egyptenaar. En daarna komt Egypte, het moslim zijn of christen zijn. Zoals Meneer voor de wind, is dat niet zo dat dat de samenleving verdeelt, die nadruk? Ja. Dat zou heel mooi zijn, maar dan moet je wel van gelijkwaardigheid van de mens kunnen uitgaan. En die gelijkwaardigheid die is er gewoon niet in de wetgeving. Kijk, dat maakt het verschil nee. tussen Nederland en tussen Egypte. Want daar laat men zich leiden door de ongelijkwaardigheid. Als als je een gelovige bent of een ongelovige, in dit geval een christen, dan heb je gewoon een mindere positie richting de rechter. dan wat je in Nederland meneer, uh, naar dat, de rechter dat, gaat. Dat, en dat, dat geldt, is het grote onderscheid. Maar dat geldt toch ook voor meneer Wilders, die ook allerlei dingen roept. en de moslims ziet als tweederans burgers. Daar ga ik toch ook niet van zeggen. ja, die man die holt de rechtsstaat uit, wil die dat recht heeft hij toch? Ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Ik bedoel, hier hebben we vrijheid van meningsuitingen en inderdaad ook respect voor mensen die een afwijkende mening hebben. Ja. Als de kopten dat hebben in Egypte, komen ze wel in de gevangenis of worden ze vermoord. En dat is de ongelijkwaardigheid die ik bestrijd. Nee. En als u zegt, ja maar we moeten het niet een religieus ding maken, ja, maar ik denk nou, dan niet... kan ik u wel verklappen dat ja. juist de kopten het meest onderdrukt worden. 8 miljoen tot 9 miljoen kopten worden daar onderdrukt. Okay. En dat is niet in verhouding met het geweld wat er onderling bijvoorbeeld tussen de moslims daar gebeurt. Want het is niet zo dat een christen een moskee in de brand steekt, of het het is niet zo dat een christen daar een, een, een, een, een mos, een islam vermoord. Nee. Joesuf, uh, laatste woord. Heel kort. Nou ja, ik, ik denk dat niks niks uit moet maken. Mensen die uh, in een kerk in de fik steken van een moskee of, of wat dan ook, uh, oproepen tot geweld. Die, die moeten gewoon bestrijden. Dat is onze gezamenlijke jihad. Onze gezamenlijke strijd. En als je daarin kunt vinden, dan geven we elkaar een hand. En uh, nogmaals, vrijheid van mede en respect voor diversiteit is, dus, denk ik, de pijler. En de gaat mij tevoren. Het wel of niet slagen van agrarische okay. Nou, daar zijn jullie het dan niet over eens geworden. Hartelijk dank, Joel Voor de Wind. En hartelijk dank ook aan Jozef Asgari. Het einde van dit is de dag uh, van vandaag. Zometeen uh, de villa VPRO met Tesla Blok. En jawel, er is hij weer na een tijd van ziekte. Geen jokkels. Geen goedemiddag. Ja, hallo Thijs. Wat leuk dat je dan, er bent. Ja, dankjewel. <laughs> Wat dan, gaan jullie dankjewel? doen? Wij gaan praten met Edmund Peter Wellenstein. En hij houdt zich al zo lang bezig met Europa als ik leef. En dat is sinds 1920. 50. Hij was onder andere secretaris-generaal van de Europese gemeenschap... voor kolen en staal. Dat klinkt ancient, en dat is het ook. Maar dat was wel de voorloper van een verenigd Europa. Hij leeft en ademt Europa. Met hem gaan we natuurlijk praten over de top van het weekend van Europa. En over die top wordt gezegd dat als die mislukt, dat dan de eindtijd aanbreekt. Vindt Wellenstein dat ook. Maar nu is het nieuws met Martijn van Beek. Radio 1, het NOS-journaal.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 In het Zeeuwse ouddorp is ophef ontstaan over de nieuwjaarsduik. Die wordt verplaatst naar oudjaarsdag omdat nieuwjaarsdag op een zondag valt. En de organisatie van de duik kan niet genoeg vrijwilligers vinden die bereid zijn op zondag te werken. En Glenn de Boek vertrekt per direct als trainer bij VVV Venlo. Hij kwam tot zijn besluit na gesprekken met het bestuur en de technische staf van VVV. De club staat op de laatste plaats in de Eredivisie. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De opmerkelijke files op dit moment staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 8 kilometer tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. De weg is wel weer vrij daar. Kapotte auto op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer file en de linker ook dicht. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen is helemaal dicht tussen Knopend Het Vonderen en Linnen. Er is een busje met aanhanger gekanteld. De lading daarvan ligt over de weg. En ook het asfalt moet worden gerepareerd. Na verwachting is de weg pas om 8, eh, kwart over zes weer vrij. Verkeer je richting Venlo kan het beste omrijden via Eindhoven, via de A2 en de A67. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Zoals u van ons gewend bent op de dinsdag. Wat bieden wij u? Navieren ons eigen politieke vragenuurtje met nieuwtjes en commentaren... op alles wat de politiek aangaat met parlementaire journalisten. En daarvoor praten wij over... Europa. Ik ben mijn hele decor nu kwijt, maar het zal allemaal wel goed zijn. Ik hoor niets meer op mijn koptelefoon. Bij mij staat het keihard. u hoort me ongetwijfeld wel. Uh, wij praten over Europa. Bestaat Europa, het verenigt Europa zoals wij dat nu kennen, nog na vrijdag. Vanaf het begin dat Europa zich verenigde, was Edmund Wellestijn daarbij. En dan spreken wij over 1952 en hij is er nog. En volgt alles nog op de voet? En aan wie kunnen we het beter vragen dan aan hem hoe het verder moet in Europa? Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site vilavpro.nl Ik hoor niets. Ik, ik begin niet. maar. Ik kijk ik denk Christian dat er de even, aan. Nee, ik denk dat er eventjes misschien een muziekje gestart zal moeten worden. Want ik geloof niet dat er nog enig contact is met dat de buitenwereld. Is, dat we de Gebeurt wel buiten. vaker hoor, vanaf oh. het Binnenhof. Van Rust. Ja. een <middels> was een held desire why they did admire the evening that we only thought we knew Deserts lonely, that fall, disappear, the raven who flies through the desert skies is wiser than you or me, the birds that Jonathan Wilson met Desert Raven viel even in... omdat de techniek ons even in de steek liet. Maar als het goed is, is het nu weer oké, okay, Ger. Ja, want waar we het over wilden hebben... is namelijk over de woningbouwvereniging Volksbelang in Helmond. Die heeft een woning geweigerd aan een Marokkaans gezin. En de rechter heeft ervan gezegd dat dat niet mag. We praten met Leon van Stiphout van Volksbelang, die woningbouwvereniging. Meneer van Stipphout, goedemiddag. Hallo. Uh, waarom wilde u dat gezin uh, die woning weigeren in de binnenstad... de wijk Binnenstad-Oost... Nou, wij willen het gezin uh, de desbetreffende straat uh, weigeren, zeg maar, maar niet de hele binnenstad. En dat okay. heeft gewoon te maken met uh, de problematiek van de dag. Uiteindelijk, wij hebben naar onze huurders toe een, een, een verplichting, een huurcontract, waar we in uh, rustig woongenot willen garanderen. Uh, daarlangs hebben we gewoon een taakstelling, dus dat wijken bepaalde leefbaarheidsaspecten moeten hebben. We hebben daar een aantal jaren geleden, vanaf 2002, zijn we daar gestart met een herstructureringswijk. We uh -huh. hebben zo'n 200 woningen geslopt en 300 uh, teruggebouwd. En gaandeweg, uh, zeg maar, dus dat we de nieuwbouw aan het realiseren zijn, zijn er wat uh, problemen ontstaan. Um, het netwerk heeft zeg maar, de koppen bij elkaar gest gestoken. Zeg maar. Gemeente, coöperatie, politie, maatschappelijk werk. Mm -hmm. om, om daar toch gehoor aan te geven. Um, ja. Maar mag, dat, u even, ja. mag u even, want we hebben niet heel veel. Uh, okay. dat, dat gezin bestaat uit een, oh. een, een, een, een, een ouders uiteraard. En een baby, ja. en, of uiteraard, maar uh, dat is zo. Met dat een top. baby en een peuter. In hoeverre zouden zij nou bedreiging voor die uh, uh, criteria die u opgesteld heeft kunnen zijn? In principe hebben wij gewoon aangegeven dus dat we proberen, hè, want er zijn allerlei vormen van bijzondere figuringen. We hebben daar gezegd, we proberen de wijk gemeleerd te houden. Dus het desbetreffende gezin hebben we een een nieuwe woning aangeboden, ja. twee, drie staten verder. Dus de etnische achtergrond was voor u een reden? Um, in eerste instantie wel, omdat wij hebben gezegd, uh, we willen de gevarieerdheid in de wijk um, vasthouden. En dat, dat is meer een pilot die we uit hebben gezet. Ja. Om te kijken wat, uh, wat haalbaar is. Want uiteindelijk we werden we gewoon door de bewoners aangesproken. Ja. Van, uh, luister, eens, op het moment dat je uh, de doelgroepen laat overheersen. Ja, dan krijg je dadelijk leegstand, want dan gaan wij ook weg. Maar ja, voor de rechter was dit een 1 tje Want uh, ja, het in achtergrond als criterium nemen is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Namelijk iedereen ja. is gelijk voor de wet. Dat klopt. Dus wij zullen ons nu uh, ja, uiteraard aan de wet houden en ons moeten bezinnen. samen met uh, de bewonersgroepen, samen met gemeente maatschappelijk werk, van hoe we dat verder uh, gevolg geven. Maar Weken u moet die meneer... woning gewoon toewijzen volgens mij, als je, als je de rechter volgt tenminste? Uh, uh, nee, want uiteindelijk de desbetreffende Marokkaanse mevrouw heeft geen uh, proces tegen ons aangespannen. Hè. Dus uh, zij is inmiddels gehuisvest. Het probleem bestaat oh, okay. niet meer. Het proces is aangespannen door een, een autochtone gezin... die de huur niet meer kon betalen. Hm. Dus uiteindelijk, het, het probleem is niet meer daar. U handhaaft uh, dit beleid, wat u betreft? Nee, dat niet. Dus het pilot heeft het niet gehaald. Dus okay. we gaan kijken wat uh, andere mogelijkheden zijn. Opgelost, meneer Van Stiphout. Ja? En goedemiddag. Oké, okay, goedemiddag. Dag. <coughs> Verstrikt in een web van regels en wetten vindt hij zijn weg... Met opgeheven hoofd zoekt hij de beste oplossing. De wereldburger. Met vandaag. De Pakistanse rapper Adil Omar. Hij zingt over onrecht, corruptie en daagt met zijn raps politici en de Taliban uit. Maar durft hij ook de rechtstreekse confrontatie aan te gaan. De regering van Tajikistan en Pakistan. ...een persconferentie in Islamabad... ...door de minister van Informatie. Er is net een kabinetszitting geweest... ...waar onder meer gesproken is over... ...de verslechterende economie... ...de groeiende armoede. Ik ben hier samen met de rapper Adil Omar. Ben je geïnteresseerd in politiek? Ja, hij wil zichzelf niet apolitiek noemen. Hij leest erover. Um, hij volgt het... In de vorige aflevering vertelde je ook hè, dat je jezelf absoluut geen politieke zanger wilt noemen. Toch schreef je, ik heb er afgelopen nacht naar zitten luisteren, een nummer over het onrecht hè, dat bestaat. Over de slangen en de ratten, zeg je zelfs, die zich niet om mensen bekommeren. En de minister die nu aan het woord is, behoort wel tot een van de meest corrupte partijen van Pakistan. Met zo'n provocerend liedje, hè, die gaat dan over ratten en slangen. Hoop je dan toch wat te kunnen veranderen in je land? Before I can do that, I think it's something that the factors around them would have to would have to decide whether this country becomes more radical, whether the government steps in and helps people. I don't think I have that much power. Ik denk niet dat ik die macht uh, in Pakistan heb. En voordat ik ook iets maar kan doen, zullen er toch de politieke leiders moeten zijn die de armoede zullen moeten gaan bestrijden. En ook moeten gaan beslissen hoe ze het groeiende extremisme moeten gaan aanpakken. I mean, it's it's in my mind, but that's also not just Dat that's like a worldly thing. something that is about giving what you get and just Ik ben wel met onrecht bezig. Het inspireert me ook om er de liedjes over te schrijven. Maar de verschillen tussen arm en rijk is toch een wereldwijd fenomeen. En ik vind iedereen is verantwoordelijk voor uh, wat je van de maatschappij hebt gekregen... ...om dat ook terug te geven. De persconferentie is voorbij. Ik had graag met uh, Adil samen de minister willen aanschieten om met haar in discussie te gaan. Hij gaat er vandoor, hij knijpt ertussen uit. Hij had eigenlijk al helemaal geen zin om met mij mee te gaan. Dan maar de minister aanschieten zonder uh, Omar. Nou, het is allemaal dringen hier. Uh, minister, kent u de rapper... Nee, nee, nee. Adil Omar heeft toch meer fans dan uw politieke partij en dat is de partij van om er even uit te leggen de vermoorde premier Benazir Bhutto. Everywhere you have their own direction and politics is not a easy business. It's a very tough and hard assignment. We have sacrificed so many political leaders and uh, you know that it's a difficult assignment Volgens haar en volgens deze minister van informatie zijn jongeren veel te veel met zichzelf bezig. Bovendien zegt ze politiek bedrijven in Pakistan is een riskant beroep. Er zijn al veel leiders omgekomen, gedood, waaronder dus deze Benazir Bhutto. 63% maar liefst van uw bevolking bestaat uit jongeren die onder de 30 jaar oud zijn. En die hebben allemaal genoeg van politiek. Ze noemen jullie arrogant en corrupt. Okay. Thank you. En dan loopt ze heel grappig, heel boos weg. In de studio ontmoet ik Adil weer. Ik luisterde gisteren naar een van jouw liedjes, Go Outside, over bomaanslagen en de dreiging van nucleaire gevaren. Um, mama said baby don't go outside As the disaster hit us. It turned the city into ash and splinters. I have to differ from the general opinion. I don't think it was nature. I believe it was man who did it. It's a peace anthem. I mean, like, there is something that I do want to tell the world and it's, you know... Invest more in education and helping each other rather than weapons and nuclear bombs. Een vredesliedje over een moeder die haar kind niet naar buiten durft te laten gaan vanwege een serie bomaanslagen. Dus je bent toch wel enigszins politiek geëngageerd. It's a, it's, a, it's a very general message for the whole world. But again, not trying to preach to anyone, just as an observer talking about the horrors of of war in a in a hypothetical apocalyptic scenario. Peace, one bomb. En morgen hoort u deel 3 over de Pakistanse rapper Adil Omar. Gemaakt door Wilma van der Maten. En dan is het nu hoog tijd voor Europa. Ja, want als dan de vrijdag dan gaat hij van start de definitieve eurotop. Waarbij het voortbestaan van de euro en dus van het lot van het Verenigd Europa op het spel gaat, staat. Zeggen ze. Want, zeggen ze, als er geen overeenstemming komt over de maatregelen om de schuldencrisis voor eens en voor altijd te beteugelen, dan schijnen we definitief het vertrouwen van de financiële markten kwijt te zijn. Daarmee gaat de euro onderuit en wordt de hele Europese Unie onder water getrokken. En tot overmaat van ramp ook nog eens een keer breekt er dan volgens Juppé, minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, een oorlog uit. Een oorlog uit van alle tegen alle op Europees grondgebied. En dat hebben we sinds 4045 niet meer meegemaakt. Althans, als je Joegoslavië niet tot Europa reed wat uh, racisme is, want dat is natuurlijk wel Europa. Goed, uh, dit allemaal terzijde. Edmund Wellenstein hij houdt zich al 58 jaar, 59 jaar, want zo oud ben ik... bezig met dat Verenigd Koninkrijk uh, Verenigd Europa, sinds 1952. En die samenwerking begon sinds de jaren 50... met de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En daarvan was hij secretaris-generaal. Meneer Wellenstein, u bekleedde verschillende hoge functies binnen dat Verenigde Europa. U ademt, u leeft Europa, u volgt het allemaal nog steeds. Is het echt zo zwart als ik, en ik praat andere mensen na, het zo schetsen? Ja, maar ze praten elkaar voortdurend natuurlijk in deze zaak. En je moet wel even oppassen, want eind oktober, dat is niet zo lang geleden... zeiden we ook al, dit is de beslissende tof, nu gebeurt het. Als het niet gebeurt, wordt gebeurt gebeurd dan. Ja, ja en intussen is het begin december, hebben we Sinterklaas gevierd. Ja. Maar zegt u daarmee dat, dat ze nog wel een tijdje zo voort kunnen nee, sukkelen? Nee, dat zeg ik oh. helemaal niet. Alleen zeggen, het illusie te denken dat we aanstaande vrijdag of zaterdag, dat zal het wel worden, zeggen opeens alles hebben opgelost. Ja. Maar we moeten wel de deur intussen open hebben. En dat, dat moeten ze ook doen. Dat moet hij ook openstaan. Maar daarna is er nog een weg te gaan. Dit is een lange ademzaak. Heeft u... Dit is een zaak van jaren. Praat u ook uit ervaring? Heeft u ooit eerder in die hele lange tijd... dat, dat u al meedraait in Europa en het zeker nog volgt... ooit eerder zo'n politieke crisis meegemaakt? Zijn er maar... heel veel definitieve toppen geweest dus. Mevrouw Blok, dat zit zo. Op. Wij hebben nu een positie in de wereld... en in ons land beseffen we dat niet altijd... waarin wat wij doen en nalaten niet alleen ons eigen lot raakt... Gaan we vooruit of achteruit. Maar uitstraling heeft in de hele wereld. Meneer Obama belt hierover op. De Chinezen zijn hierin geïnteresseerd. De Britten zijn hoogst ongerust. Hoewel die helemaal niet meedoen aan de euro. Maar als de eurozone wegvalt... dan zijn ze een deel van hun welvaart kwijt. Dus we hebben nu een crisis... die intens veel verder uitstraalt... dan de vorige die ik heb meegemaakt. Want toen waren we nog onder ons. Nu zijn we in de wereld. Wat was die vorige dan? Die vorige was bijvoorbeeld dat is lang geleden, de generaal de Gaulle zei... ik laat een lege stoel achter, ik doe even niet mee in Brussel... totdat ik mijn zin krijg uh -huh. over de financiering van de landbouw ging dat toen. Ja. ja, nou, dat was ook. Iedereen was ook vreselijk opgewonden. Hoe moet dat nou? In de wat gebeurt er? Ja. het was alles stil. Zeggen zes maanden later liep alles weer. Dus <laughs> je moet ook een beetje relativeren. Er is ja. één constante in al die decennia uh, Europese eenwording en problemen, en, en, en crisis en definitieve toppen: dat is natuurlijk de combinatie, de as noemen ze, van de landen Frankrijk en Duitsland. Ja, maar ja. Dat is uh, zeggen, het korter de bocht. Want we hebben nu gezien dat een derde land, Italië... als we daar de situatie niet in de hand krijgen... Hmm. wat Frankrijk en Duitsland ook doen, hmm. uh, dan gaat het mis. Dus zeggen de kring is weder dan dat. Maar we moeten wel ergens vanuit het midden, en dat zijn ze wel... Uh, moet iets op gang worden gebracht. En wij in Nederland moeten daar ook aan helpen. We moeten maar, ook moord doen. Precies, want Niet allemaal het... roepen: dit doen we niet, dat doen we niet. Maar zeggen: wat doen we wel? Maar de as is bijvoorbeeld niet Nederland, Finland, Duitsland. Dat zal ook tuurlijk zijn historische redenen hebben. Het blijft altijd. Mercosur heet het inmiddels. Het blijft Duitsland, Frankrijk. En het lijkt wel alsof de rest van de Unielanden ook een beetje afwacht tot zij ergens mee komen. Mevrouw Blok onderschat niet wat, als wij dat zouden willen want die twee zijn het ook niet eens... een, zeg, een betrouwbare partner, al is hij kleiner... kan doen om tussen die twee wat smeerolie aan te brengen. Ja. En uh, daar kijk ik eerlijk gezegd met verlangen naar uit. In Nederland, wij zitten in een luxe positie. Wij hebben zelf geen probleem, nog. Mm -hmm. ja. Wij zijn vrij om suggesties te doen, hele weer te gaan met mensen mee... Laten we niet taboes in het veld brengen, maar laten we zien waar is een opening. Want de opening moet er komen. Dat zei ik, de deur moet open. En hoe en hoe, hoe zou die deur op kunnen? Laten we nog even zeggen, dan toch nog even één zin waar het ook alweer over gaat. Europa verkeert in een gigantische schuldencrisis. De financiële markten vertrouwen de landen niet meer. En Duitsland heeft gezegd, en nu is het ja. afgelopen, iedereen die zich misdraagt, die bijvoorbeeld een begrotingstekort heeft van ja. meer dan 3% van ja. het eh, BNP, dat is wat, ze, wat een land met z'n allen bij elkaar eh, verdient, die wordt automatisch, krijgt hij op z'n En ja. dat moet de Europese Commissie doen. Frankrijk heeft daar altijd enorm tegen gesparteld. Maar nu lijken zij opgeschoven. Naar ja. Duitsland krijgt hij allemaal gezeik in zijn eigen land natuurlijk. Uh, dat is waar het over gaat. Ja. Uh, daarmee heeft Duitsland, en dat wordt ook gezegd... Hè, Duitsland heeft een nieuwe rol, moet een nieuwe leidersrol spelen. Zelfs de CDU in Duitsland vindt dat zelf. Is dat nou nieuw? Uh, nee, dat is oud. <laughs> dat is oud. Want kijk, het is altijd essentieel geweest dat die twee zeggen... Het eens waren. Als die het onder eens waren, dan konden wij roepen wat we willen, voorstellen wat we willen. Nee, dus die moeten het fundamenteel eens zijn. Al was het maar om oorlog te voorkomen. Al was het maar om ruzie te maken, want dat is ook al erg genoeg. Mm -hmm. ja. Moet niet, dat nee. kunnen we niet hebben. Dus het is essentieel dat die twee door één deur kunnen. Hm. De deur moet open. Ja. En daar zijn er zeventien voor nodig. Want die moeten allemaal meedoen. Ja. Maar, maar, ja. zo, maar even nog Duitsland-Frankrijk. Want dat blijkt toch altijd weer de sleutel uh, ja. te wezen. Sarkozy, hem wordt verweten dat hij door de pomp gaat bij Merkel. Want hij gaat akkoord met uh, een grote rol van de Europese Commissie... die gewoon landen automatisch kan bestraffen zonder tussenkomst van de lidstaten. Het, een veto-recht om zo'n afspraak te boycotten... kan je ook zo van tafel halen, die kan dit weekend van tafel gaan. Bouw je dan niet een conflict in voor de toekomst tussen Frankrijk en Duitsland? Nou, als je het niet doet, dan bouw je een moeras in. Waar we in verzanden. Dan mag een conflict in de toekomst. Dit is wat Merkel zegt. De vorm waarin zij dat giet, dat laat u voor haar. Ze wil verdragsherzieningen, dat duurt eindeloos. Ja. Maar het enige belangrijke aanstaand weekend is. De boodschap, in de toekomst worden landen bij de les gehouden. Mm -hmm. Met welke middelen dan ook, maar dat gebeurt. En dat is nodig om de financiële markten te laten zien... dat we niet de problemen van vandaag gaan pakken, maar van de toekomst. Ja. Want anders kalmeren ze niet. Mm -hmm. Daarnaast is nog iets heel anders nodig, even dringend. Dat is dat we een dam werpen tegen wat er in Italië mis kan gaan. En dat is een dikke dam. Specifiek Italië. Ja, nu mm -hmm. is Italië... Op dit moment, dat is, ja. Zeggen... En, zeggen Griekenland, ja, dat kunnen we nog wel managen. Maar als Italië niet meer beheersbaar is, dan kunnen wij niet meer in de hand krijgen. En nou dus... nog even over, over de, de politiek. Want u zei net, het is inmiddels een kwestie geworden van. of het is een kwestie van 17 landen, niet alleen van Duitsland en Frankrijk. Ja. Dat is de MuntUnie. Maar er is ook nog een Europese Unie, waar bijvoorbeeld ook Engeland uh, lid van is. Die zit dan wel niet in die munt, maar zit wel gewoon in de Unie. Dreigt er ook misschien binnen de Europese Unie vanwege die munt een splitsing dat 17 landen veel Ach, verder gaan? splitsing. Dan... Meneer Cameron vraagt maar één ding. Alsjeblieft, 17 breng je zaken op orde. Mm -hmm. Daar springt hij om. Mm -hmm. maar dan Terwijl wordt er hij, gezegd... hij zelf daar geen verantwoordelijkheid voor Precies, heeft. en dat zegt Frankrijk. Dus, laten we eerst maar eens onze eigen zaken in orde krijgen. Mm -hmm. Dan is meneer Cameron op dat punt tevreden. En ik ben er al voor om de beste betrekking met hem te houden. Maar hij helpt ons niet. Ja. Hij helpt ons niet. Dus eventjes met zijn 17. Even nog terugkijkend. Hè. Je kunt zeggen, uh, er is een politiek, dat zeggen velen, er is een politieke weefout gemaakt bij het introduceren van die euro. Want er was geen politiek raamwerk om als er gelazen zoals dit ons ontstaat. Zolang het economisch allemaal helemaal hoog het gaat, is er natuurlijk niks aan de hand. Maar als het minder gaat, dan treden de zwakke punten van die euro. Van die euro unie die treden aan het licht. Maar je kunt ook denken dat ze in de tijd gezegd hebben... weet je wat, we beginnen vast met die euro. Want als we eerst een politiek raamwerk moeten maken... dan zijn we in 2060, hebben we nog geen euro. Nou, en gaandeweg zien we wel. Is dat verstandig wordt geweest? Daar een hoop fantasie over verspreid. Hm. Als u nog eens het hm. verdrag van Maastricht leest, naleest... wat onder voorzitterschap van Nederland hm. gemaakt is... en waar dus het plan voor de munt in, die in staat... dan leest u heel veel paragrafen... Over de noodzaak en de procedures om ons economisch beleid te coördineren. Met het ene paragraaf naar de andere. U leest hele harde paragrafen over straffen die zondag zullen krijgen. Werkelijk ja. staan die sancties daar gewoon niet genoemd? Ja. Staan, iedereen zegt stabiliteits- en groeipakt. Nee, dat staat in het verdrag. Met de cijfertjes. Maar wat is dan toch de reden dat dat deel van het verdrag liever, eigenlijk nooit is uitgevoerd? We hebben we dus met z'n allen dood gewoon in de wind geslagen. En daar betalen we nu voor. Dat, is, dat stond er allemaal in. Het was niet serieus. Zeg. Nou ja, u weet dat zelfs Merkel, haar voorganger Schreuder ja. eh, en de voorganger van Sarkozy, Mitterrand, die zijn op dat punt helemaal uit de band gesproken met een 3% begrotingstekort. En wilden toen niet dat de, de commissie stelde al voor: nu moeten er maatregelen worden. Ja. Dat moesten de regeringen met een gekwalificeerde meerderheid, ongeveer twee derde, zeggen: ja, we leggen de sancties op. Ja. Nee. Nee, mm -hmm. dat doen we niet aan. Maar dan dus heeft Merkel toch Merkel, gelijk... Ja, maar Merkel is nu heeft. bezig om de ja. fouten van haar eigen land achteraf... Mm -hmm. terug te draaien en te corrigeren. Ja, nou ja, ja. en te voorkomen dat het, no dat, ja. dat het nog een keer gebeurt. Ja. Dus dat in handen leggen van... Uh, dat zijn uh, uh, oorspronkelijk politici, die leden van de Europese Commissie... maar uiteindelijk zijn het bureaucraten geworden Nee, natuurlijk. maar die, die hebben het het destijds ook, ook voorgesteld. Nu ja. beginnen we aan de sanctieprocedure. Ja. Nee. Komt in dit allemaal geval. wel goed, meneer Wellestein? Alles komt altijd goed als je maar weet wat je wilt en dat ook doet. Heeft u het idee rent... dat men weet wat men wil? Heeft u dat idee? Liever, er moeten twee dingen willen. Ten eerste op de lange termijn, zoals werken wil, duidelijk maken dat er discipline zal heersen. En niet weer discipline op papier en in feite ons er niks van aantrekken. Mm -hmm. Ten tweede nu een dam opwerpen dat Italië niet onbeheersbaar is. Waar moet die uit bestaan, die dam? Die dam die kan bestaan uit, vanuit het IMF. Die kan bestaan vanuit het Europese, nu veel te beperkte, uh, stabiliteitsnoodfonds noemen we mm -hmm. dat. Ja. Ja. Die kan bestaan uit eurobonds, als je het wilt. Ja. Die maar kan bestaan geld, uit een mix van die nodig. drie. Ja. Maar nee, links om of rechts komen, zoals uh, Koen Teulings laatst in Buitenhof heel glashelder betoogde. Links om of rechts komt, moet je wat een dam opwerpen. En die dam bestaat uit geld wat beschikbaar is. En als je het goed gebruikt, hoef je het zelfs niet uit te geven. Kijk, ja, want hoe dikker de dam, hoe kleiner de kans dat het water probeert eroverheen te gaan. Zo is dat. Discipline is dat. en een dikke dam bestaande uit euro's, dat moet helpen. Garanties van euro's. De zekerheid dat er euro's zijn als het nodig is. Et en als die zekerheid er is, heb je de dam niet eens nodig. Meneer Wellenstein, ja. Europeaan van het Eerste Uur en nog steeds heel erg hartelijk bedankt. En wie weet tot de volgende keer, na deze top der toppen. Ja. Het was een vreugde om weer bij u te zijn. Goed zo. <laughs> Tijd nu voor onze serie Uiterst Korte Radioverhalen. Pst, één minuut. Bij ons thuis hadden wij natuurlijk een radio. Ik herinner me dat ik uh, voor het eerst midden in een klassiek concert belandde met de zenderknop. En dat ik bleef luisteren. Ik hoorde instrumenten die ik kende. De fluit, de Arp, ik kon me ook wel voorstellen wat dat was. Maar de baas, de onbetwiste baas van dit stuk, leek een wolk. Een, een grote, diffuse wolk die alle kanten op kon zingen. En die een soort doorzichtig was. Het was net alsof al die andere instrumenten daaromheen vlogen. Als een soort ganzen. Toen het concert ophield, klonk geluid wat ik wel kon thuisbrengen, maar waar ik niets van snapte. Ze gooiden namelijk een ongelooflijk grote zak met knikkers leeg over een stenen vloer. U hoorde één minuut van Chris Bajema met muzikante Vee Lovski. Villa VPRO maakt even plaats voor nieuws en weer en verkeer. En ster. En daarna zijn wij bij u terug met vrolijke wetenschap. Wetenschapsnieuws gaat over statistieken die niet helemaal deugen. als het gaat om immigratie en immigratie. En met ons eigen politieke panel, het vragenuurtje. Tot zometeen. Opium is jarig. En dat gaan we vieren.